Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Leraren die meer uren voor de klas willen staan, kunnen meer gaan verdienen. Dat is een plan van onderwijsminister Wiersma. Hij roept scholen op om mee te doen aan een proef. Docenten die voltijd werken krijgen dan een bonus. Ook hoopt Wiersma nieuwe mensen aan te trekken die voor de klas willen staan. Dat is ook hard nodig. De minister wil voorkomen dat door een gebrek aan leraren kinderen maar vier dagen les krijgen in plaats van vijf. Een heftig verhaal uit Duitsland. Een meisje van acht heeft jarenlang opgesloten gezeten op haar slaapkamer. Waarschijnlijk was ze anderhalf toen haar moeder de deur op slot draaide. Door het lange binnenzitten heeft het meisje moeite met lopen... en heeft ze nooit met leeftijdsgenootjes gespeeld. Waarom ze opgesloten zat, dat weten we niet.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 Niet halen en veel tranen gisteravond bij een concert van de Backstreet Boys in Londen, de afgelopen weekend overleed Aaron Carter, het jongere broertje van Backstreet Boys zanger Nick Carter. Tijdens een van de nummers begon hij ineens te huilen en na afloop kwam de uitleg: tonight, uh, tonight we we just wanted to find that moment in our show to recognize him. Aaron Carter was 34. Hij werd afgelopen weekend door zijn huishoudster doodgevonden in de badkuip. Het weer nog weinig zon, veel wolken en vooral vanochtend buien. Vanmiddag is het in het binnenland wat vaker droog. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Six roaring, and I can't stop. I feel so sorry. I know.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 Nou, dat is 180.000 euro. Ja. Nou ja, dat is een uh, aardig prijsje. Jazeker. Daar ja, koop je niets voor. Zandvoort. Nee, dus dat was. Paulus Lood heeft dat gedaan. Paulus heeft dat gedaan. Wat heeft hij betekend voor Zandvoort? Ja, weet je, dat, dat, dat is het mooie als je over de geschiedenis van Zandvoort. En dat vind je natuurlijk vanuit de cultuur net ook heel belangrijk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 die gaat bij de komende raadsvergadering uh, gaat die, uh, loodjes aanbieden. Loodjes, okay. En dat zijn chocoladeloodjes, is ja. je wel. Je dat is ook een mooie loterij Dat kun je eigenlijk. ook doen. <laughs> maar, uh, nee, maar waarom niet een, uh, een, een middel van een, een 18e eeuws gerecht op de kaart? Of waarom niet... Ja. Uh, Paulus tijdens, Loodwijn. Paulus Loodwijn, maar ook ja, uh, kinderspelen uit 1800. We weten zo weinig over het leven uit, in die ja. tijd. Ja. Dus uh, ja, we proberen op die manier toch beetje aandacht te krijgen ja, voor die geschiedenis van Zandvoort. Interessant. Ja. Dus het wordt eigenlijk een feest... voor heel Zandvoort. Eigenlijk is dat wel. de bedoeling? Ja, ja dat is door. de bedoeling. Dus is Kijk, niet zo dat mensen op de straat gaan dansen, het hele jaar door. Hans, het kan zijn... dat ik volgend jaar bij jou zit en terugkijk op dit jaar... en ja, zeggen: ja, nou, ja, ja, ja. het was leuk, we hebben een expositie gehad... en ja. voor hetzelfde gehad hebben we allemaal leuke activiteiten gehad... Ja. met een compleet... Uh, 18e eeuws uh, feestbanket op het ja. Gachthuisplein. Ja. Maar dat is natuurlijk Bedrijf. ook aan de ondernemers... in hoeverre je daar instapt. Ja. Ja. In, in, met deze projectgroep... daar zit, zit Gilles in van de, van de Zandvoorts Courant... daar zit het Zandvoorts Museum in... Ja. daar zitten wij als gemeente in... daar zit uh, Studio um, Artworks met John Berghans in. Samen uh, hebben we heel veel materiaal beschikbaar. We hebben logo's. Je kunt het ja. vrij makkelijk... Ja.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 En dan gaan we natuurlijk ook in de kerk langs. Ja. En het en, en, grappige is, de, ook in de kerk hebben ze nog allerlei vragen over Paulus Lodens. Er is zo weinig over bekend. Mm. Want jij, jij vertelde mij een verhaal over uh, de, de, de, dat er dat iets... De, jullie hebben geen, geen beeld van hem, hè? Er is geen beeld beschreven. Nou, dat, van, is, het, dat is het bijzondere. Het is toch een... Het was een mm. ja, ik zeg het ook in het artikel in de, in de Zandvoortse Courant. Hij, hij behoorde toch tot de, tot de invloedrijke en rijke ja. uh, Amsterdammers...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 Uh -huh. Maar of hij zichzelf daarvoor gebruikt heeft, dat, uh, dat uh -huh. weten we natuurlijk niet. Maar dat kan natuurlijk zijn dat er bijvoorbeeld in het Dordtse Museum... een dat schilderij kan, hangt ja, met, dat, de, met, met, met Die, die zoektocht gaat, maar wat we, zolang we dat portret niet hebben... Uh -huh. vragen we ook aan de zandvoorters van... joh, hoe denk jij, hoe ziet St. Paulus ja, eruit? Ja, ja. Dus we ja. hebben een klein wedstrijdje gemaakt samen met het Zandvoorts Museum. En uh, ja, uh, kinderen tot twaalf en iedereen ouder dan 12. in twee categorieën, uh, nodigen we echt uit om te fotograferen... te schilderen, te punniken, wat ze ook maar leuk vinden om ons te laten zien van... ja, hoe denk jij dat die man er ja. eigenlijk uitgezien is? Hoe heeft? denk jij dat hij eruit zag. Ja, het is... Uh, het zeggen, ja. De, als je naar nou zijn, zijn, zijn dagboekschrijver... die heeft het erover dat het een... een propere man was. Hm. Maar uh, hij leed onder ontstekingen. Oh. Dus hij is oud geworden. Hij is, dat, uh, hij is in de tachtig... Nou, of hij is tachtig geworden. Die, in die ja. tijd oud natuurlijk. Dus zijn zoon is maar 46 ja. geworden. Hm. Dus um, ja, het grappige is... we hadden het gisteren natuurlijk ook gewoon met collega's... over Van de Jango's, die er een heeft...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 En, uh, maar in ieder geval. Uh, Hans, we kunnen dit project heel groot maken. Nou ja, je, je, Over je alle kan, heren van stand Je kan zomaar door naar 1824, want oh, dan, kun je, dan kun je 200 jaar uh, banaan doen. Vind je dat niet leuk?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 Um, en dit Paulus Loodjaar, ja, we, we zullen over in september weten hoe groot we het ja. gemaakt hebben. Nee, maar we hebben ja. genoeg ideeën. Ja, ja. En, en het is wel een hele leuke speurtocht, Het is echt een ja. leuk hobbyproject bijna. Wat we nou, gewoon, voor jullie was het ook een grote speurt, toch? Want jullie hebben echt veel werk verzet. Hè, in archieven gedoken. Ja, ja. Jullie zijn in Noord-Hollandse ja. geweest. Jullie ja. zijn zelfs naar het Rijksmuseum geweest. Ja. Nou, ben je aan het zoeken. Maar heb jij nog een idee dat er nog meer geheimen naar boven zouden kunnen komen? Oh, Je komt continu dingen tegen. Ja. En dat is het grappige. Weet je... Uh,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 En dan zie je dus toch weer ondernemerschap. Ja, ja. Hij hield het toch in eigen hand weer. Ja, ja. Ja. Nou, dat is wel knap. Ik bedoel, ja. Uh, nou ja, het was bekend dat Stanford in die tijd echt een, een, een dorpje was in de, wat niemand ja. wilde hebben eigenlijk. Dat he? waren de verdoemde duinen. De verdoemde duinen inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, ja, hij, ze we hebben met met uh, veel me hier binnen gehaald. Er is een mooi gedicht gemaakt en dat eindigt met welkom in deze verdoemde ja. duinen. Door Thijssen was dat, hè? Die, nee, nee meis... de, de schoolmeester heeft het gedaan. Oké, okay, ja. de schoolmeester. Ja. Nou, de verdoemde duinen inderdaad. Ja. Nou ja, dat ja. is gelukkig uh, veranderd. En uh, soms, uh, zijn het nog verdoemde duinen, maar... Uh, Ik vind het een mooie, mooie titel. Het, Is Het is een het mooi project geworden. Ja. Nou, hartelijk bedankt, uh, Walter. en wist.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 Ik ben mezelf niet meer. On eten samen voor toujours. Stem in mijn hoofd gaat maar door. Ik hoor je naam, encore, encore. Die encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Nu zijn wij klaar? Is c'est tout Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik weer.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 Da da da da da da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 nou, wat gaan we een doen? Aanbiedingen? Van ja, vijf, ja, 75 cent, een frietje. 75 cent, een frietje met saus. Dus zo, uh, met saus. Dus ja, met er saus, er saus hebben we ook maar gedaan. Ah, ja, ah ja, wat goed We dachten nou, ja. En uh, als er nou een hele familie wil eten... die kunnen ook uh, acht keer meenemen of zo. Acht keer 75 cent. Of ja, zo. zeker hoor. Ja, dat ja, kan gewoon. Al oh, wat ja. top? Ja, ja, ja. ja top. Ja. Nou ja, ik wil het niet te druk maken voor jullie. Nee, nee, precies. Niet te veel, hè. Niet te veel. Nee, maar dat kan gewoon. De haalklanten die normaal ja. gewoon vijf of zes of acht frieten normaal meenemen... die... Dat, je, dat is gewoon 75 cent. Genoeg aardig genoeg ingeslagen? Ja, we hebben wel iets extra. Ja, iets extra uh, iets gedaan. gedaan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat zal je niet gebeuren. Nee, hè, erom, erom. Eindigen. Nou ja, 75 jaar, dat betekent in 1947, als ik het in mijn hoofd zeg, ja, klopt. is uh, uh, Frituur dan ver begonnen. Dat klopt, hè. Klopt, en uh, ja. door jouw ouders? Nee, door mijn grootouders. Oh, door je grootouders. Ja, okay. ja, ja. ja.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 Ja, ik heb wel getwijfeld. Vroeger wilde ik het nooit, hoor. Nee, dat begrijp nee, ik, ja. Nee, ja. als kind. En uh, dan moest ja. ik natuurlijk helpen. Nou, ja. dat, dat kan allemaal niks, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee dat ik zo'n jaren of vijftien, ja. zestien dacht ik... nou, uh, daar heb ik helemaal gezien ja. in. Maar je hebt er geen spijt van nu, toch? Nee, ik nee, heb Zeker niet, zeker niet. Wat had je anders gedaan, denk jij? Ja, ik... Nee, is moeilijk ik, te zeggen. Het is heel moeilijk te zeggen, want ik weet eigenlijk niet beter. Nee. Dus, nee. Dat, dat, dus dat is wel lastig. Ja.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 Mm -hmm. En uh, ja, dat is nu anders. Je ja, moet nu natuurlijk sowieso tot je achttiende. Ze zijn eigenlijk vaak uh, ja, hoog geleerd. Ja, dus dus ja. Uh, dan gaan ze geen patat meer staan Ja, met 17 of, of weet je ook nog niet precies nee, wat je wilt doen. Daarom, je ik daarom. heb zelf een dochter van 16, Die weet het ook nog niet. Wel, nee. Zit nee. nu in de horecaopleiding. Maar je weet nooit hoe het, hoe het nee. balletje rolt nee, nee, klopt, klopt. Dus we gaan het nog even afwachten. Maar je hoopt dus wel uh, dat het... Nou, het ja. zou wel leuk zijn natuurlijk. Het zou ja. wel leuk zijn. Maar ja, ik wil ze ook de druk niet opleggen. Nee, dat dus begrijp je, het is een beetje een moeilijke... Maar, uh, maar gewoon nou, elke uh, ja, uh, nou, dat geven? Ja, dat, dat doen ze ook niet. wel hoor. Dat <laughs> wel. Ja, we eten het allemaal nog. Dus als je er zo vaak in staat, lust je het niet meer. Nee, dat is waar, maar er zijn een hoop stroom. Maar die het het in tegendeel. Vind, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, het is niet makkelijk in deze tijden hè, met uh, hoge energieprijzen en zo. Want je, je, je, je hoort dat er uh, frituurs uh, ja. omvallen zelfs. Omdat ze dat niet kunnen betalen. Hoe zit dat bij jullie op dit moment? Nou ja, inderdaad. Krankzinnig. Waanzinnig. Het is...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 Nee, ook een, nee een, uh, dat verschil is niet zo groot, nou, denk een ik. Dat patatje oorlog had je nog niet, denk ik. Nee, klopt. Nee. <laughs> klopt. Nee, ja, vroeger had je alleen maar... Uh, Tot mayonaise. Nou, niet eens mayonaise, was er alleen pic -lilli. Pic -lilli, ja. en mosterd. Oh ja. ja, ja en mosterd. Ja, ja. En een kroket. Dat bestond ook allemaal helemaal niet. Had nee. je een gehaktballetje, wat zelf okay. gemaakt werd. Ja, ja. En frikandellen en zo. Dat, uh, dus was het dat dat eigenlijk alleen maar, alleen maar friet? Echt alleen maar friet. Moet je ja, friet ja. zeggen of patat zeggen? Ja, friet. Wij zeggen friet. Ja, jullie zeggen friet. Ja, het is op Vlaams nou. is het friet. Dus, dan, dan zeg ik ook friet. Ja, ja. Maar uh, dus, dat was friet zonder Ja, En nu is het met mayonnaise. Met, met pikkelilie hier uh, voornamelijk ja, werd ja. het gegeten. Ja, en dat zie je nu.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 en uh, ja, theesaus, ja, dat is ook zoiets. Dat is de laatste jaren ja, natuurlijk. dat is ook uh, waar opgekomen. Ja, ja, dat hoort op vlees of ja. op, uh, niet op, op patat mm -hmm. eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Of op friet. Nee, dat is waar, dat is waar. Hé, hey, Duitsers, zijn dat ook liefhebbers van uh, Ja, van, uh, zeker. Van friet? Ja, ja? ja, dat zijn grote afnemers. Meen je dat, ja? ja. Oh, wat ja. goed. Ja. ja. Want je zou zeggen, ja, het is echt Nederlands, hè, maar het is... Uh... Nee, Duitsers zijn de dol op. Ja? Ja.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 Ja, we hebben, wel, we hebben niet de standaard uh... olie waarin het wordt gebakken, nee, zeg maar. Nee, nee? Nee, nee, dat is het geheim van de smid. Oké, okay. oh, er wordt altijd iets bij gedaan? Ja ja ja. Oh. ja, ja, ja. ja, nou, dan ja je hoeft niet te niet zeggen wat, want anders gaan nee, mensen het nee, ook thuis. Nee, nee. Precies, dan, dan gaan ze, ze niet dat we het thuis fabriceren. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, Weet jij nog wat een frietje kostte toen jullie begonnen? 20 jaar geleden? Ja, ik, volgens mij een kwartje. Kwartje. Een kwartje? Ja, dat was het gulders Gent. uiteraard, natuurlijk. Ja. Ja, dus 12, 13 cent uh, euro. euro meenemen, ja, ja. Ja. En een dubbeltje de mayonnaise of de, de saus. Okay. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja <laughs> Mooi, dat heb ik wel eens uh, voorbij zien komen. Ja, geweldig. Dus ja, uiteindelijk uh, valt het dan nog wel. Het kost nu 2 euro, ja. hetzelfde frietje. Uh -huh. En ja, maar goed, je moet een beetje tijd mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dat vind ik nog meevallen. Ja, ja. Maar als je dat uh, ja. relateert in ja. 75 jaar, voelt ja. het eigenlijk nog wel mee. Nee, dat is waar. Hoe lang willen jullie het nog doen? Jij en Sean ja, we, hebben geen, we zijn nu vijftig, dus ah. we kunnen nog wel even Ja, ik kan we wel kunnen wel, nog wel even, even tijd... Ja, uh, vijf? Ja, ja, ja. ja, ja. ja Sommigen willen ook vaak golven en zo. Ja, dus, daarom. <laughs> dus, uh, oh, oh, oh, oh. Maar dat doet hij ook wel. Ja, dat moet ook. Dat moet ja, ook. Uh, als je hard werkt, dan moet je ja, absoluut, ook natuurlijk af absoluut. en toe uh, ja, ja. een balletje slaan ja. of iets anders. Ja. Hoe laat uh, begint het morgen met het feest? Het dan, begint uh, om twaalf uur. Twaalf uur. De hele dag hebben we gedaan. Tot, tot acht, acht uur, is, uur zag ik, ja. Ja, ja. ja omdat ja, je wil niet dat binnen een uur of zo... Nee, of in een tijdsbestek ja. nee, van twee uur... Nee, dan, nee. Dat, dat is ook niet uh, nee, de bedoeling. Waar, ja. Dus we doen gewoon lekker de hele dag. En nou ja, goed, ik hoop dat iedereen gezellig ja, even langskomt. Ja, uh, nou, dat denk ik wel. Ja, en we maken er wat gezelligs ja, van. We hebben we we wat muziek. Uh, ja. Adam Spoor komt. Mm -hmm. Oh, wat en, leuk. Uh, en uh, Mirjam Ferrano uh -huh. die komt zingen... En we hebben een leuke DJ. Dus ja, ja we hebben de hele dag door. Uh, Wordt gezelligheid. het een beetje weer morgen? Nee, nee. Nee, nee? Oh, nee dat, dat is, is een beetje jammer. jammer ja. Ja. Jullie hebben geen tent? Uh, ja, we hebben, ik heb toch maar een tent geregeld. Ja, toch wel. Tuurlijk, ja, want ja. ik dacht, ja. Er ja. uh, staat iedereen in, die zeik in de zijkende regen. Ja, dus ik, ik heb een tentje. Hm. Dus. Uh,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 Ja, Wat ik zeg, doen, ja. Ja, dat moet uh, ja. kunnen. Parapluutje mee daarom, en uh, gaan. En jullie hebben ook het, het Kariplein helemaal zien veranderen natuurlijk, hè? Met, uh uh, ondernemerszaken en patatzaken en. sorry, vliegzaken en dat ja. soort dingen. Nee, klopt. He, Febo was er toen nog niet. En, maar en... Febo zit er ook al redelijk lang. Ja, die zit er af. al ja, vrij die lang, die er Maar, er maar geen 75 op... jaar. Maar... Nee, dat niet, maar wel. Maar wel 35 toen je begonnen, denk ik. Is een jaar of twintig geleden? Ja, maar toen, toen zat er ook de Febo al, er al. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja die ja. zat er al lang en aan de overkant. Kraftijken, had je Sols, had je? je uh, SOS-automatiek. automatiek Die is zeg maar een paar jaar na ons gekomen. Wij zeg maar in 1947 in hun in. 52 of ja, zo. Ja, ja, dus die ja. zaten er ook. Eigenlijk is het van oud her dus ook altijd al een patatzaak ja, geweest. Ja, dat is waar. Ja. He, een frietzaak. Ja, ja. En naast ons ook eigenlijk. Ja. Voordat de veebo er zat, was het ook al een frietzaak. Ja, ja, ja. ja. het volgens mij Veronica uh -huh. en, en het, of het uiltje, dat, dat, ja, dat, ja, dat ja, was ook dat al een, een soort automatiek. Ja, ja, ja, ja. Dus het is niet zo, want het wordt wel eens gezegd natuurlijk... dat het de laatste ja. jaren pas is, maar, maar dat, is dat is niet zo. zo het natuurlijk. is al van oudsher eigenlijk een ja. patatplein, ja, frietplein. Dat, ja, dat hè, is wat, waar. Uh, wat ja. ze zeggen. Patat Patatdorp wordt ook wel gezegd. Ja, Ging maar dat is ze al 40 ja. jaar geleden. Ja, dat is waar. Dat is en ook en niet dat, iets van de laatste tijd. Dat is tijd. ook niet jullie schuld. Jullie zaten er eerder dan uh, toen het uh, Sanford Patatdorp ja, werd Ja, en dan denk ik, ja, oké, okay, ja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 Hartstikke goed, bedankt. Yo.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 Eugène Broksoaar, die heeft uh, daar lange tijd uh, uh, Broksoaar Schoenenhandel uh, uh, gedreven. En we praten erover met uh, Edwin Cassé. Goedemorgen Edwin. Ja. Ben je er? Volgens mij is hij er niet. Nee, volgens mij ook niet. Nou, dan moeten we toch even uh, een langere, iets langere inleiding uh, hebben...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 Daar was ik gebleven. Jij ja. hebt heb mij verteld dat het zo'n 78 jaar is, dat klopt wel? Ja, vanaf 1944. ja. Vanaf 1944, kun je nagaan. Ja, en we hadden het net over Frituur Ver, die zitten er vanaf 1947. Ja. Uh, maar uh, 44, ja, Van, in, midden in de oorlog is dat toen opgelicht, ja. Midden in de oorlog, ja. ja. De, ah. de, je moet je eigenlijk zo rekenen, de generatie die zeg maar nu de winkel gedaan heeft, dat is de derde generatie Broswa. Ja. Uh, Broswa is ook echt hun familienaam, zeg mm -hmm, maar. Dus het is ja. niet zozeer een, is niet een verzonnen naam of iets dergelijks. Nee. En uh, hun overgroot. Uh, zeg ik dat goed? Overgrootvader ja, is begonnen, ja, ja. denk ik, zoals ik het goed heb. Uh -huh. um, in 1944, eigenlijk in de meest moeilijke tijd die je maar kon bedenken. Dat kun je wel zeggen, ja, want dat hij, uh, die begonnen op de grote klocht, dat klopt. Op hè? de grote klocht, waar eigenlijk nu zeg maar de, de, de ingang van de voormalige nou, ingang van de Albert Heijn was. Oh. Nee, voor de verbouwing. Daar nou, ja. zat ongeveer uh, oh, Ja. De, uh, en waar Brossois zeg maar nu zit, dat was vroeger een Albert Heijn. Ja. Uh, en die hebben een, een soort met aan, van, ja. van pantrouw gedaan ja oh, op die manier, ja. ja. En, en toen is Brogswa. In, in welk jaar was dat ongeveer? Ze da oh, dat durf ik niet maar precies dat is te zeggen. Al vrij dat lang geleden, maar. maar dat is vrij lang zeg maar, uh, nou, dat zal minimaal ook 30 jaar geleden. Ja, dat, me, dat denk ik, ik ook, ja. ja, ja, ja. ja nou, ja. Bropswa is daardoor eigenlijk een uh, heel gevestigde naam voor geworden. Uh, belangrijke naam ook, want uh, een hele goede schoenenzaak en altijd gebleven. Jij hebt, uh, jij hebt daar uh, eerst bij Brow gewerkt, hè? Klopt hè? Ik ben in, uh, uh, heel toevallig in 1989 <coughs> uh, in.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 Ja. Uh, en dat is, dat is voor onze voor onze uh, ja, Bronze, winkel, is dat in dat wel, en branche is dat heel lastig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dus dat krijg ik voor de winter krijg ik dat niet meer. Voor. Nee, dat begrijp nee. ik, dat begrijp ja. ik. Maar goed, er, er valt nog wel uh, wat centen te verdienen met de verkoop van schoenen neem ik aan. Want die, mensen moeten altijd schoenen hebben toch?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 Dat kan nog beter natuurlijk, maar dat gaat, gaat redelijk de goede kant op. Maar daar, daar, daar gaat men niet verder op in. Maar, <laughs> maar um, krijgen jullie ook een reparatieafdeling of niet? Nee, ik heb nee, wel begrepen he? dat er geen schoenmaker. Nee, dat nee. bedoel ik. Ja, de laatste zat op de kroeg. Dat je laatste... de toekomst gaat brengen, hè? zeg maar. maar...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 Uh, voor namens de oude eigenaren zeg maar, ontzettend bedankt dat jullie kant lang geweest. Ja, inderdaad, en niet alleen maar online hebben we besteld. Nee, eh, precies. Ja. Hé, hey, hartelijk bedankt Edwin, uh, heel veel succes, en uh, ook met je zaak nog in Haarlem, en dankjewel. Uh, we spreken elkaar, dankjewel. Gaan we zoen. Oké, okay, fijne dag nog hooi. Dag. Dag.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 One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah You keep lying when you oughta be truth And you keep losing when you oughta not bet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 Are you ready, Boots? Start walking.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 Uh, dit, nou ja, vorig jaar was dat natuurlijk al anders vanwege de coronamaatregelen ja. die daar hadden, dat Sinterklaas echt op het strand bleef. Uh, dit jaar gaan we het ook weer iets anders doen. Sinterklaas komt wel aan op het strand, uh, zal daar uh, uh, ja, door de KNRM van de boot afgeholpen worden. Uh -huh. uh, en daarna zal Sinterklaas met de, boot van de, of met de auto van de reddingsgade, sorry, uh, naar het stadhuis gebracht gaan worden. Oké, okay. uh,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 Ja, op Instagram, Facebook, we hebben ook Snapchat en okay. het staat op onze website www.sintinzandport.nl. Heel goed. Nou, ik hoop dat Sinterkla Sinterklaar niet al te veel schrikt van deze flesmob. Nee, nou ja, het is juist, we hopen dat iedereen er heel erg van gaat genieten. Ja, Sinterklaar ja, gaat ja. ook erg van dansen, dus ja. wij hopen dat dat uh, helemaal goed gaat komen. Oké, okay, nou daarnaast is er nog een, een feestje voor de kinderen in het dorp zelf, want uh, vroeger ja. was dat in de sporthal, maar dat is tegenwoordig dus in het dorp zelf.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 Uh, nou, eh uh, uh, uh, schminken kunnen de kinderen. Nou, dat zijn een paar van de spelletjes okay. die wij uh, op dit moment hebben. En daar moest je, nou, je wel, ja, moest je een kaartje verkopen. Hè? Dat klopt, hè? Ja.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 Nee, wij volgen gewoon de landelijke trend. Dat is wat ik erover wil zeggen. En wat, dus, is, maar, is, gaat ons wat is dan de landelijke de land trend?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 geweest de laatste jaren. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, ik, ik neem aan... het gaat om de kinderen, wat je al ja. zegt... Yvette, en uh, uh, daar gaat het om. En ik hoop dat er een heleboel kinderen... heel veel plezier eraan gaan beleven. Ja, zeker. En ook de ouders, ja. de, want die, uh, die... vinden het ook allemaal wel leuk natuurlijk. Hè? Ik hoop dat ja. het een beetje weer wordt. weer is ja. redelijk, geloof ik. Dus, uh, ja. oh, Oké, okay, nou Yvette... Ja, mag ik jou heel hartelijk danken. We gaan nog een, een nummer spelen voor... voor uh, het nieuws. En dan ja. uh, hopen we maar dat volgende week...